Somalische piraten hebben na een kapping van 10 maanden een Italiaanse ootanker laten gaan. Waarschijnlijk heeft Italië de kaper miljoenen losgeld betaald voor de tanker en zijn 22 bemanningsleden. De bemanning bestond uit 5 Italianen en 17 Indiërs. Ze werden begin februari door gewapende Somaliërs overmeesterd. Hoe de opvarenden eraan toe zijn, is nog niet bekend.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 Dit was het NOS. Zo. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw. Warmte, Zo. Zo. Zo. M. Dit is Kerst met Zo. Zo. M. Met men. nu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 Een live meditatie komt eraan, hoe Femke hoogpriesteres is geworden, cd-muziek ontstaan. En wie is Femke als we daar inmiddels nog niet achter zijn? <lacht> um, ja, we gaan beginnen met het eerste muziek. Femke, je ligt in een deuk. Maar... <lacht> ja, dat is een heel grappige opmerking, want als je daar inmiddels achter bent. Um, ben je er zelf achter wie Femke is? Nee. <lacht> Ik, uh, ik kom zelf ook telkens weer achter nieuwe kamertjes uh, in, uh, in het grote paleis dat ik uh, <laughs> Nou, dan ben. heb ik goed nieuws voor jou. Als de uitzending afgelopen is, staat die morgen op uh, uh, uitzending gemist en dan kun je luisteren <laughs> of, op, uh, Kijken wat ik <laughs> nu zeg over mezelf. Dat is, ja. Nou, dat is heel hoopvol. Uh, nou, ik, ik heb inderdaad uh, wat cd's uh, meegenomen.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 Uh, namelijk, de, ik heb voor ieder jaarfeest een nummer gemaakt. En daarnaast staan er nog een aantal nummers op die met mijn leven te maken hebben. En daar gaat het boek natuurlijk ook over. Dat is een handleiding om biografisch te werken, om je levensverhaal op te schrijven, aan de hand van de keltische jaarfeesten. Maar het is een prachtige aanvulling, want als je het boek leest en je pakt de muziekstukken die allemaal gen hmm. genaamd zijn naar een jaarfeest...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 Uh, Ostaren. Paas, dat, uh, dat zeg maar. De paasfeest. Ja. ja, inderdaad. Van de, van de paaseieren en echt het lentefeest. Dan de Beltane. het is een vruchtbaarheidsfeest. Dat is altijd met koninginendag genoeg. 30 dag in april, ja, 1 mei. Ja, dat, nacht, ja, dat is heel mooi. Ze zijn heel blij met alle paganisten ja. en heks en zo, Dat we dan gewoon vrij krijgen om ja. ons belteen te vieren. Nou, Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, goed dat je het <laughs> aanhaalt. Ga door. <laughs> hmm. uh, maar ja, goed. Vruchtbaarheidsfeest. Dus daarna midzomer. Dus recht tegen. Oh.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 en ja, ze heeft waarschijnlijk een, een specifiek thema neem ja. ik aan, dan. En ja. wordt er dan uh, verschilt uh, op, op, met gegeten of gedanst? Of, ja, er zijn wel allemaal... specifieke gebruiken. Net zoals ook wat je in de kerk ziet bij christelijke feesten, dat iedere, ieder feest een bepaalde kleur heeft, een bepaalde gewoontes. Uh,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 Eigenlijk is het de bedoeling dat het boek over jou gaat, over degene die het leest, die ermee aan de slag gaat. Oké. Okay. staan er ook oefeningen in. Er staan heel veel oefeningen in. Heel veel vragen, heel veel oefeningen. Daar komen we zo op tijdens de boekpresentatie. Dan gaan we dat, we gaan, als we de schrijfster in huis hebben, gaan we natuurlijk het boek behandelen. oké, okay, ja. <laughs> dat begrijp hmm. je. Um, ja... Um, D, uh, hoe is die tot stand gekomen? Ik bedoel, jij gaat zitten, je pakt je harp ja. en je gaat een beetje aanklungelen en dat wordt muziek. Dat zeg ik nu iets heel kouds? Nee, ik kan me dat voorstellen dat je denkt, ik bedoel ik dus niet oneerbiedig, maar je gaat gewoon zitten en je gaat een ja, beetje proberen ik en denken van ja. pingelen. Ja. ja, ik kwam dus tien jaar geleden op het idee om harp te gaan spelen. Um, ik had, dat kwam omdat ik de indruk had dat ik het zou kunnen. En uh, ik wilde ook graag een instrument wat je mee kon nemen, want ik al erg van uh, naar buiten gaan. Moeten dus toen nam je de blokfluit. <laughs> ja, maar ik wilde er ook <laughs> bij kunnen zingen. Dus toen viel blokfluit al af. En het moest ook een beetje bijzonder zijn. Dus ik had ook geen zin in een gitaar. Nou ja, er blijft maar één ding over, dat is de harp.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 Uh, ruim opgezet zodat ieder zijn eigen ding kan invullen. Maar het basisprincipe van de beleving van de feesten, van de acht jaarfeesten, mm -hmm. zijn gebaseerd volgens mij op Zilver Cirkel. Um, ja, dus het, ik heb natuurlijk wel dingen gebruikt in een boek die ik geleerd heb. Je moet het ergens vandaan halen. Met daarbij uh, een aantal inspiraties van mijzelf. Maar een Book of Shadows is. Um,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 Ja, en ik heb dat, ik heb het wel een hele mooie opzetting gebruikt. Dat kwam onder het schrijven tot mij, namelijk van een tuin.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 Bijvoorbeeld vissen. Dat is wat tekenen. rustiger denk ik. Dat is een heel ander soort les dan ram. En, en ik, heb, ik vind het allemaal leuk. En leeuwen. Leeuwen zijn ook redelijk vurig. Doe ik veel driehoekshoudingen. En, en veel uh, ja, vuur vanuit je solar plexus. Want ik werk dus dan met de chakras. Ik heb er altijd twee als insteek. En daar maak ik dus oefeningen bij.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 En de mensen die daar naartoe gaan, uh, kunnen die gewoon per keer komen of moet je iedere keer opnieuw aanmelden? Ik kan per of, keer komen, het is wel fijn als mensen die niet iedere keer komen die gaan los aanmelden. Je kan gewoon een les meedoen als je nieuwsgierig bent. Uh, maar er is ook een vaste groep die gewoon iedere week komt. En dan, het mooiste is als ze mensen strepenkaart kopen, dan kan ik iedere keer afstrepen. Dus dan koop je eigenlijk tien lessen in en dan uh, kun je een serie van tien meedoen. En, ja, dan komt ze het hele jaar voorbij met allemaal inspiraties op verschillende lagen. Mooi. En het is eigenlijk zou Oh sorry. Dat is het is een bloemendaal? Is een bloemendaal. Ja. Kun je het adres even zeggen? Ja, het is op de Korte Kleverlaan, twee naast de natuurvoedingswinkel. Ben je thuis dus? Ja. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En uh, het is, uh, je kan op mijn website, kan je daarover lezen. Dus, uh, Noem hem ook maar gelijk ja, even je website. En, uh, dat is op <laughs> centrumuniversale.nl of op holisticyoga.nl. Op holistic staat ook meer informatie over de lessen en de sterrenbeelden. Um, wat ik graag doe bijvoorbeeld is de juiste kleur dragen die wij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 Nou, eigenlijk is het dus vier lessen ongeveer hetzelfde omdat het dus met één beeld werken. ze zijn wel allemaal weer anders hoor maar in ieder geval weet het je dat het hoofdthema is het sterrenbeeld ja nu zitten ja, we dan ja. bijvoorbeeld in balschutter, dus dan weten we gewoon nou de balschutterlessen, dat is, dat is gewoon veel vuriger en veel meer met focus ik werk voor met de voorhoofdchakra dus um, ja dat, dat weet je dan maar hoe dat ingevuld wordt dat is iedere keer weer verrassing voor de leerlingen en ik probeer het altijd heel aantrekkelijk dus te maken voor alle lagen denken voelen willen en voor alle lichamen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 en je hoeft dus helemaal niet echt heel veel astrologie te weten om wel gewoon uh, die energie te voelen. En uh, ja, ik krijg er hele mooie reacties over. Het ja, is, is gewoon prachtig echt leuk. met Natasja Kuiper samen kunnen werken, zit ik te ja, doen. Oh, ja, nou ik zal haar bellen. Ja. <laughs> Oké. Okay.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 En, uh, want ik kan soms wat onrust ervaren als het uh, te veel ruimte is dan, uh, omdat ik waarschijnlijk ook zo makkelijk geïnspireerd raak dan, dan was ja, raak ik ja, een soort van op hol. dus ik vind het erg fijn als ik weet nou, nu vier lessen gaan we met die energie werken ja, nou, dan structuur kan ik dus heel ja. veel mee. en, en dan, uh, dan is het wel zo dat, dat de inhoud heel rijk en dan is, is maar in ieder geval is het het omhulsel is duidelijk en er, daar reageren heel veel dus je mensen heel fijn op er zijn anderen die dat ook heel prettig vinden mm -hmm. <laughs>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 Ja, dat is een beetje het uh, thema maar, maar, dus of jaarfeesten en de manen en ook de sterrenbeelden, zijn allemaal soort overkoepelende ja, ja, systemen wel, waar de aarde en de mensheid in ingebed is en ik vind dat interessant om te volgen ja, en, en wat mij luken. dus verbaast is dat jij dus de yogalessen doet volgens de dierenriem mm -hmm, dus de ja. astrologie mm -hmm. maar dat je dus ook daar dwars tegenin de, nou, niet dwars tegenin, maar in combinatie met die, de manen, de volle manen ja. vindt, mm -hmm. maar de maan staat Bijvoorbeeld nu, hè, vandaag, 18 december, staat de maan in maart en om 9 uur 7 gaat hij naar Weegschaal. Hmm, grappig. Totaal tegenstrijdig met, mijn... met, met hetgeen wat jij in de astrologie doet. Uh, maar ja, t -t -t, mm, tegenstrijdig, nee, want uh, de zon komt ook nog steeds wel op. In boosch in deze tijd. Ja, dat, uh, okay. dat is. Toen kan ik ook de maan wel volgen, maar dat, uh, dat geeft een andere energie, een andere betekenis. Want ik geef dus ook workshops over de maan, met volle maan, of rond volle maan. En dan kijk ik niet naar welk teken die staat, maar meer naar de, zou je kunnen maar zeggen, de maan is, ja betekenis. De, uh, de, de, de, de, ja. de bloedmaan enzovoort. Ja. Ja, okay. En dat, maar, is, dat maar, is, sorry, hoe werkt dat dan? Als je zegt workshops. Uh,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 Waardoor uh, dus heel het probleem gewoon opgelost worden. En uh, de middelen die ik daarvoor gebruik, dat zijn eigenlijk soort hulpmiddeltjes. en Ik ben dus kunstzinnig therapeut, daar heb ik een diploma voor. Uh, dus af en toe dan schilder ik of uh, boetser ik met mensen. Of, dus ik werk zowel met volwassenen als met kinderen. Maar ik maak ook heel veel gebruik van andere technieken, transtechnieken, dus visualisaties... Uh,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 nou, het is vooral eigenlijk verdriet. De harp is enorm ja, okay. in de laag van het ja. hart. Als, dus geen, als je dus voelt van enorme broek in je keel... maar het klult er niet uit... dan is die harp wel heel erg geschikt instrument. Je wijst naar je, je, je hartzakken. Ja, dat, het is, dat is de harp die, die, die werkt goed op je, op je hart en je keel. Mm. Het is ook heel rustgevend. Ja. vind ik Ja, en leuk. het is ook een koesterende klank. Dus dat je ook veilig genoeg voelt... om dus die emotie te laten gaan. En woede... En het, het kan wel...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 Dan stem ik af en uh, voor deel vraag ik ook gewoon de informatie en, aan de cliënt Een de ander deel krijg ik op uh, een andere manier binnen. En dan maak ik dus een therapieplan. En, en dat is het holistische wat eigenlijk mijn ja. vraag was. Ja, dat je dus ik, eigenlijk aanpast aan de persoon en aan de situatie ja. met de hulpvraag waar diegene mee komt. Ja, en dan heb ik dus een heel breed pakket waaruit ik kan kiezen om iemand mee te helpen. Ja, dat, datgene wat ook bij diegene past. Ja.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 En dan doe ik wat andere oefeningen... en uh, meestal is dat een transoefening... of ik breng iemand in een lichte trans... En Moet dan ik dan een... aan een soort transreis denken? Net als bij, bij Roelien de Lange heb ik dus met de shamanen... Ja. de transreis... Uh, trans het het lijkt gelijk. er een beetje op...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 Mooie kerstdé maken. Ja, ben... Michael Boeble heeft het pas gedaan. En uh, vorig jaar was Leijno Ritchie aan de beurt en die, uh, die heeft uh, dit nummer gemaakt. Echt uh, prachtig, luister maar.